11 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Nederland is al in een recessie, dat zegt het Centraal Planbureau in zijn december-raming. Volgens het CPB krimpt de economie volgend jaar met een half procent. De werkloosheid stijgt met 90.000 en komt uit op zo'n 475.000 mensen. Volgens het CPB is pas in de tweede helft van volgend jaar kans op enig economisch herstel. De rekenmeesters van het kabinet denken dat het begrotingstekort dit jaar oploopt tot 4,6 procent. Voor volgend jaar voorspelt het CPB een tekort van 4,1 procent. En dat is veel meer dan de 2,9 die het bureau op Prinsjesdag nog voorzag. De marges waarmee het kabinet heeft gerekend voordat extra maatregelen nodig zijn, worden volgend jaar overschreden. Maar CPB-directeur Teulings zegt dat de beslissing over extra ingrepen pas hoeft te worden genomen na de ramingen van maart. Deulings noemt als voorbeeld een eerdere verhoging van de AOW-leeftijd. CPB zegt dat het bij de vooruitzichten is uitgegaan... van het zogeheten doormodderscenario. De schuldencrisis wordt niet snel opgelost... maar er komt ook geen verdere escalatie. Deulings benadrukt dat er veel onzekerheden zijn. De kans dat het precies zo loopt als wij hebben voorspeld... is niet zo heel groot, zegt hij. Minister Verhagen zegt in een reactie dat we allemaal iets van de verslechterende economie zullen merken. Volgens Verhagen is met deze vooruitzichten de noodzaak van versterking van de economie groter dan ooit. We zullen moeten kijken naar maatregelen en hervormingen die niet alleen besparingen voor de schatkist opleveren, maar die ook perspectief bieden om beter uit deze zware tijd te komen. Verhagen vindt dat de afspraken in Europa zo snel mogelijk moeten worden uitgewerkt en uitgevoerd. PVV-leider Wilders liet vanochtend weten dat het kabinet zijn handen in elk geval moet afhouden van de hypotheekrenteaftrek. De staat mag het onbegeleid verlof voor mensen die zijn veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf weigeren. Dat is de uitspraak in een kort geding tegen de staat. Dat was aangespannen door een man die is veroordeeld tot levenslang. De man is veroordeeld wegens de dodelijke schietpartij in café Het Koutiertje in Delft en zit sinds 1983 vast. In 2001 werd hij in een TBS-kliniek geplaatst. Sinds 2002 gaat hij op begeleid verlof en dat gaat goed. Inzet van het kort geding was het onbegeleid verlof. De staat heeft dat geweigerd, maar volgens de gevangenen waren er verwachtingen gewekt. Het Hof heeft nu geoordeeld dat dat niet zo is. Dan het weer, nog opklaringen, maar van het westen uit weer buien. De wind is vooral op de wadden nog lange tijd stormachtig. Landinwaarts neemt hij af tot matig of krachtig, en het wordt 8 tot 11 graden. Morgen weer buien en veel wind en 8 graden.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 Daarom wil ik, Erik van Schagen, CEO van SIMAC, iedereen persoonlijk van harte bedanken. Op naar de toekomst. 40 jaar persoonlijk voor iedereen. CIMAC. Promovendum vindt dat je mensen vrij moet laten in de keuze voor een ziekenhuis. Vanavond in Altijd Wat. We praten er liever niet over. zelfdoding, Maar dat is wat ze bij 113 Online juist wel doen. Want preventie kan een verschil maken.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 Radio 1 De Gids.fm Met Felix Meurders Goedemorgen De ouderen onder u die hebben het nog meegemaakt De tijden van juffrouw Saatje en Veldwachter bromsnor. En in die tijd van Zwiebertje Was de burgemeester nog echt een edelachtbare Een man met gezag Maar ook een vriendelijk man In wiens keuken altijd een plekje was voor Zwiebertje want het is meer dan omhangen met een gouden amsketting vergaderingen voorzitter, burgemeester Zijn. Wil je een goede zijn, dan komt er nog heel wat bij kijken. Bert Plazen is burgemeester van Albaserdam en schreef een boek over zijn vak. En hij komt er zo over vertellen. Ook in dit uur het debat over de verhoging van de waterschapsbelasting. Kunnen de waterschappen zelf niet wat efficiënter en dus goedkoper werken? En je zal maar lepra hebben en op een berg in Nepal wonen. Bevoorrading wordt dan wel heel moeilijk. En daarom bouwen studenten van de Fontys Hogeschool een fietslift. Maar die gaat maar drie etages hoog. Zien hoe die werkt? Surf naar gids.fm. In Nederland bevindt zich officieel in een recessie, vernemen we deze ochtend van het CPB, het Centraal Planbureau. Om daar adequaat op te reageren, moeten werkgevers en werknemers komend jaar inzetten op flexibele beloning. Dat zegt de AWVN, en dat is de grootste werkgeversvereniging van ons land. De AWVN denkt onder andere aan loonaanpassingen die afhankelijk zijn van de economische ontwikkelingen. En wat dat precies betekent, vraag ik aan Hans van der Steen. Hij is directeur arbeidsvoorwaardenbeleid van de AWVN. Goedemorgen, meneer van der Steen. Goedemorgen. Loonaanpassingen die afhankelijk zijn van economische ontwikkelingen. Nou, die ontwikkelingen zijn beroerd. Dus de werknemer moet inleveren. Nou, het is maar net hoe je er tegenaan kijkt, daar kun je ook anders zien. In ieder geval stellen we vast dat de, de vanzelfsprekendheid van structurele loonsverhoging, dat die onder druk staat. Uh, uh, nou, daar moeten we aan wennen. Daar moeten we wel oog voor hebben. Maar dat betekent allerminst dat er niet alternatieven zijn voor structurele loonsverhoging. Die zijn er namelijk wel. En dat is wat wij, wat wij doen in onze arbeidsvoorwoordennota: dat is een beroep doen op creativiteit van CEO-partijen. Bijvoorbeeld, concreet, resultatendeling. En waar gaat het nou bijvoorbeeld bij resultatendeling over? Dat ja. je met elkaar afspreekt dat een stukje van wat je erbij krijgt afhankelijk is van de vraag of en zo ja, in welke mate je met elkaar vooraf bepaalde doelen realiseert. Ik geef ja, maar op, op het moment van een economische uh, crisis dan zijn die doelen wat minder makkelijk te realiseren ja, maar, dan in ja, tijden van welvaart. Wat gaan, wat gaan we doen als het crisis is? Gaan we met de handen over elkaar zitten en de storm laten overwaaien? Of gaan we de mouwen opstropen door bijvoorbeeld te werken aan klanttevredenheid, aan uh, uh, energiebesparing, aan uh, uh, het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten? Energiebesparing, werknemers... nieuwe producten ontwikkelen uh, en diensten, daar kan niemand op tegen zijn. Maar u wil werknemers ook vakantiedagen gaan in, uh, laten inleveren? Nou, het is maar, dat is een ander punt. Ik, uh, uh, wat dan ik laat zei, ik het daar al eens over neen, hebben, die vakantiedagen. Ja, maar, maar eerst eventjes op een rijtje. Uh, nee, nee, die vakantiedagen, die wilt u laten inleveren. Ja, een minimum aantal van ja, twintig per jaar, daar moeten we anders, naar nee, terug. Ik leg, u, ik leg het u uit, meneer Meurders, want het is helemaal niet zo ingewikkeld. Nee, benieuwd. Uh, um, um, een idee is om bestaande ruimte anders in te zetten. Bijvoorbeeld. Laten we het nou eens heel simpel maken. Het gaat slecht in bedrijven. Ja. Er is nauwelijks of geen ruimte om salaris te verhogen. Uh, ons pleidooi is om dan bijvoorbeeld met elkaar aan tafel te gaan zitten en te zeggen, nou we hebben een heleboel vakantiedagen, laten we nou eens in 2012 vijf van die vakantiedagen niet vrij zijn, maar laten we ze omzetten in geld in 2012. Dan heb je het niet over niks, dan heb je het over 2, 2,5% van je jaarsalaris. En die krijgen dan als werknemer erbij? Die krijg, je, die, ja, die krijg je in je, in je, in je portemonnee en, uh, de, en, en in ruil daarvoor heb je dus niet die vijf, vijf dagen vrij. Moet je werken. En, en wij, wij zeggen ook helemaal niet dat dat moet. Maar wat we wel propageren is uh, aan CEO tafels in bedrijven en bedrijfstakken de discussie daarover met elkaar te hebben. En dan denkt u verder ook aan creatieve aanpassingen van roosters en werktijden. U wil gewoon ja. zeggen dat we, dat we met z'n allen langer moeten gaan werken, toch? Of niet? Nou, het gaat uh, helemaal niet in eerste instantie over langer werken. Het gaat over slimmer werken. Kijk, we weten uit onze adviespraktijk als geen ander... dat er in heel veel bedrijven nog heel veel productiviteitswinst behalen is... met het slim omgaan met roosters en werktijden. He, door bijvoorbeeld veel beter in te spelen op pieken en dalen... Uh, in productieprocessen en uh, in tijden waar vraag is, meer en minder vraag is naar diensten van bedrijven. Um, en vaak kan dat mes ook aan twee kanten snijden. Um, eh, om maar zo'n voorbeeld te noemen: in heel veel bedrijven, productiebedrijven, is het mogelijk om aan de ene kant met slimmer rooster de productiviteit te verhogen. En aan de andere kant bijvoorbeeld ook voor oudere werknemers... minder nachtdiensten in te draaien. Maar dat betekent en, al met al dat op het moment dat er pieken zijn... dat je je dan uit de naad moet werken. En op het moment dat er wat minder te doen is... dat je dan rustig aan op je rug kan gaan liggen. Nou ja, het zijn wel uitersten die u in uw woordkeuze <lacht> ja. benoemt... uit de naad werken op je rug gaan liggen. Het gaat om met elkaar in dialoog af te spreken... Uh, uh, uh, schommelingen in werktijden. Ja, daar maar hoe, hoe zie ik ja. dat dan voor me? Verdienen dan werknemers elke maand een ander salaris? Nou, dat zou kunnen, maar dat hoeft niet eens. Kijk, je kunt ook met normen werken of met jaarurennormen. Het is allemaal niet nieuw, wat ik u vertel. Dat gebeurt al in een hoop bedrijven. Alleen die crisis die er aan zit te komen... Ja, die, die maakt dat we dingen misschien een beetje uit een ander, ander perspectief moeten gaan zien. En volgens het het CPB de CPB stijgt de werkloosheid komend jaar naar vijf en een kwart procent. Denkt ja. u met dit pakket aan maatregelen... Uh, ja, dit soort exorbitante uitgaven voor werkgevers te, te gaan voorkomen? Nou, als we niks doen, dan zou het wel zo kunnen zijn... dat die ramingen van het Centraal Planbureau dat die realiteit worden. Als wij dus inzetten op ons tienpuntenplan... Hè, want het gaat niet alleen maar over creatief loonbeleid... het gaat nog over een heleboel andere dingen ook... Ja. Nou dan vergroten wij aanzienlijk met elkaar de kans om... Uh, op een goede manier door die crisis heen te rollen. Maar het vreemde is, op het moment dat er een crisis is... wordt er minder geproduceerd. Althans, er wordt minder afgezet, dus je hoeft ook minder te produceren. Op dat ja. moment gaan werknemers dus minder werken. Op dat moment is er dus sprake van een dal. En op ja. dat moment krijgt een werknemer dus minder in zijn portemonnee. Nou, nee, nee, helemaal niet natuurlijk. Kijk, u weet hoe we de vorige crisis hebben opgevangen. Dat, uh, daar hebben we een wondertje verricht. Uh, gesteund door uh, het fenomeen van de deeltijd WW En dat heeft er dus toe geleid dat... De werkloosheid in Nederland in vergelijking met andere West-Europese landen veel en veel minder is opgelopen. Ja. Misschien krijgen we behoefte aan weer zo'n instrument, uh, ingezet door de overheid, dat zou kunnen. Uh, waar wij ons op richten is wat je in bedrijven kan doen. En daar hebben we dat tien puntenplan voor. En dat is allemaal gericht op um, uh, uh, met elkaar de mouwen opstropen en kijken hoe je de gevolgen van deze crisis... Uh, ...zo klein mogelijk kunt laten zijn. Voor zover je dan natuurlijk de mouwen op kunt stropen. Hans van der Steen, directeur arbeidsvoorwaardenbeleid van de AWVN. Aan de slag. Ja, zeker. Goedemorgen. Goedemorgen. De Goeiemorgen. Een lift of fietskracht voor gehandicapten in Nepal... Hij is gemaakt door techniekstudenten uit Venlo. En komt binnenkort te staan in het tehuis voor meervoudige gehandicapten in Katmandu. Vorige week werd deze primeur gepresenteerd. En verslaggever Jan Peels, jij ja, was erbij. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, het was een klein feestje met in het middelpunt die grote fietslift. Vijftien studenten van de opleiding Werktuigbouwkunde. En de Gilde Praktijkopleidingen hebben samen dat apparaat bedacht en ook gemaakt. En waarom zo'n lift op fietskracht? Ja, die lift die komt dus, zoals je zei, in het huis in doen voor lepra-patiënten. Een gebouw van drie verdiepingen waar geen lift in is. Maar de helft van de tijd is dat gebouw ook zonder stroom in die stad. En dan kunnen die mensen, die vaak meervoudig gehandicapt zijn... meestal in een rolstoel zitten, geen kant op. Dus zo'n lift op fietskracht, dat is een enorme uitkomst. Nou, laat maar eens horen hoe die precies werkt. En dan stap ik de, de kooi constructie in van de lift samen met... Roy van der Koele van Fantes. En? op Hoogkamp van Gelder. In de hoek staat een soort omgebouwde home trainer. Een ja, omgebouwde home trainer, zeker. Wie heeft dat bedacht? We, zijn, we hebben met een groep uh, van tevoren zijn bij elkaar gaan zitten. Hebben we hebben eerst ideeën van ja, wat, kunnen we, wat, voor, wat voor mogelijkheden zijn er nog meer zijn. Uiteindelijk zijn we toch bij, bij de fiets gekomen dat dat het efficiëntste is. Het is het makkelijkste om, om je dan zelf naar boven te fietsen. Maar ja, dan bedenk je zoiets met een home trainer in de hoek van de lift. Ja, dan moet het nog wel gemaakt worden natuurlijk. Hè? Ja, dat moet nog gemaakt worden. Geslepen. Want er staat hier een enorm uh, uh, apparaat in de, de hal van de school. Dat jullie helemaal van, van nul af aan in elkaar zetten? Van gezetten. nul af aan. Nou, nou zagen, boren, lassen, eh, zetten, samenstellen, eh, verwarmen. Eh, ja, je kunt geen niet verzinnen, maar we hebben het allemaal gedaan. Allemaal ook natuurlijk om er iets van te leren. En om er zeker van, van te leren. Want het leuke is, eh, aan de ene kant is het de Fontes Hogeschool... en aan de andere kant zijn het de gildeopleidingen. Normaal zouden jullie elkaar nooit treffen waarschijnlijk. Nooit. Hun zijn ook een niveautje hoger dan ons. Dit is HBO en jullie zijn MBO. Ja, maar wij kunnen heel goed samenwerken. En dat maakt, denk ik, onze band zo sterk dat we dit voor elkaar hebben gekregen. Laat maar eens even zien wat er gebeurt. Misschien kun jij vertellen hoe het werkt. Ja. Hij gaat nu trappen en via een normale ketting die ook op een normale fiets zit... wordt een nestwiel aangedreven. En dat nestwiel drijft weer de kettingen. nu gaat het iets zwaar om er misschien tweeën erin staan. Maar Rob krijgt het wel. Zo, het is flink trappen. Dat ijs al nat. Don van Laren, docent bij Fontis. Ja, die lift komt in Nepal te staan in een Shantihuis. Wat is dat precies? Het Shantihuis is een opvangtehuis voor dakloze kinderen, vaak meervoudig gehandicapt, geestelijk en lichamelijk. En dat zijn de kinderen die vaak uitgezet worden in Nepal en die worden door de Shanti opgevangen, opgenomen vaak ook en daar verzorgd. En die zitten dus in een gebouw met meerdere verdiepingen waar deze lift noodzakelijk is. Ja, dat gebouw is in de laatste jaren neergezet met, met hulp van een heleboel sponsors. Alleen op een gegeven moment was het geld op voor de lift. En een ander probleem was het, is dat er meer geen stroom is dan wel stroom. Er is 18 uur op de dag geen stroom. En dat betekent dat in die tijd ook eigenlijk helemaal niks loopt. Geen licht, helemaal niks. En die kinderen die zitten met die rolstoelen verspreid door dat gebouw, kunnen dan geen kant op? Ja, die kinderen kunnen dus geen kant op. Die moeten dus elke keer als ze naar beneden moeten, en dat is nogal eens een keertje, moeten ze dus met rolstoelen al of uit de rolstoel getild van de derde verdieping naar de begane grond gebracht worden. Nou, en daarom heb ik op een gegeven moment bedacht, van, nou, dit moet mogelijk zijn om hier een technische oplossing voor te verzinnen. U kwam daar al regelmatig ja. vanwege uitwisseling met de studenten. U zag dat probleem. Dus u kwam hier de lerarenkamer binnen, ja. gelopen bij wijze van spreken met dat probleem. Ja. En zei, heren, ik heb een probleem. En toen heb ik dat filmpje dus laten zien van dat meisje... dat door twee mensen de trap opgedragen moet worden. Nou, En dat was eigenlijk voor iedereen al ruim voldoende. Want toen snapte iedereen waar het om ging. En als je dus ziet de kinderen die in een rolstoel zitten... die helemaal niet meer naar beneden kunnen. Want je kunt niet met zo'n hele zware rolstoel zo'n zo trap afgaan. En toen was het eigenlijk bijna meteen was het handen op elkaar en we gaan ervoor. En dat is vaak tot in de nachtelijke uren gegaan hoor. Dan merk je ook dat zo'n project inspireert ook met tot veel meer enthousiasme en tot veel meer inzet. En eh, nou ja, iedereen is zoals je gezien hebt vandaag, gewoon fantastisch trots op dat hele verhaal. Dat dat ook nog gelukt is, ook nog. En nou, nou omlaag. En omlaag, dan ga je andersom te fietsen, ja, dat je altijd vooruit fietst. Ja, de mens heeft altijd vooruit gefietst en nooit achteruit. Dus zo kun je toch de meeste, de meeste kracht zetten. Vooruit te fietsen. Het gaat een stukje simpeler naar beneden gelukkig. Ja, dat gaat makkelijker. <laughs> nou hebben jullie natuurlijk ook moeten gaan kijken in allerlei liftschachten van hoe dat precies zo'n ding in elkaar zit. Ja, we zijn echt uh, op stations gaan kijken, want dat zijn de liften die het meest op deze lift lijken dan. Op de fiets na natuurlijk die erin zit. We hebben ook toegang gekregen om echt erin en eronder en erop, uh, om echt alles te gaan... Uh, alles te bestuderen, zeg maar. Nou is het voor het project in Nepal. Hoe hebben jullie dat gedaan? Want jij die zijn van tevoren daar niet geweest kijken natuurlijk. Nee, wij zijn er zelf niet geweest kijken. Maar we hebben wel wat mensen daar zitten die we... Telefonisch contact en met mailcontact... We hebben die afmeting eerst doorgestuurd gekregen. Maar we hebben toch nog een zekerheid gestuurd van... Ja, meet je nog naast na met fatsoenlijke apparatuur. Met echt lezen En hebben ze dat nog gedaan. En dat bleek later nou ook dat wat maatjes niet klopten. Ja, daar hebben we wat aan moeten passen nog. Dat ja, is natuurlijk wel ernstig als je dadelijk aankomt ja. met je lift. En, en uh, lift pas niet. past er niet in, ja. ja. ja. ja. Dan we, dus we zijn goed voorbereid. Dan staan jullie enorm te glunderen in dit, in dit apparaat. Maar zit hier ook een toekomst in voor jullie? Nou, ik wil uh, mijn toekomst is echt bij het laste constructie. En of ik ooit weer een lift bouwt, geen idee. Maar ik wil eerst dat dingetje netjes in Nepal neerzetten. Voor scholieren zoals jullie, ja, dat is natuurlijk wel bijzonder. Het is echt, ja, je komt in een hele andere cultuur, hè? Hier, als je in de treinen stapt, doet de trein het. Je zet thuis de lamp aan, de lamp springt aan. Dat is daar helemaal niet. Zoals je op de foto zag net, armoede, ja, het is, het is gewoon heel jammer daar, hoe het daar gaat. Ja, dat is een hele ervaring en die moet je doen. Als je zo'n kans krijgt, moet je hem pakken. Ik bedoel, zo'n kans krijg je nooit meer. Rob Hogekamp, een van de vier studenten die mee mogen naar Kathmandu. Jan Peels, wanneer gaat dat gebeuren? Ja, die lift die je net nog hoorde, hebben ze ondertussen helemaal uit elkaar gehaald. Die wordt binnenkort verscheept naar Nepal. En die studenten die gaan er dan achteraan reizen. In februari gaan ze er naartoe om in dat gebouw die fietslift dan daar op te bouwen. Dankjewel. Tony Bennett en Lady Gaga. The lady is a trap. Dat is wel een hele bijzondere combinatie natuurlijk. Wauw. I'm starving.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 So it's California, it's cold and it's That's why is a lady is a That's why the lady is a Lady Gaga en Tony Bennett, de broer van Rudy. Nee hoor. Toen waren crooners nog crooners in de tijd van Tony. Ja, Lady Gaga dat is toch een figuur op zichzelf natuurlijk. De Namens het college van burgemeester en wethouders van Baarn wil ik je van harte feliciteren met je benoeming en installatie tot onze burgemeester en jou en je gezin van harte welkom heten in onze mooie gemeente. Wat opvalt wellicht is dat ik je aanspreek met je en niet met u. En dat wordt niet veroorzaakt door een gebrek aan fatsoen van mijn kant, maar doordat ik wel heb gemerkt in de korte tijd dat we je al hebben leren kennen dat je bijzonder toegankelijk en benaderbaar bent... en dat de aanspreektitel van u wellicht meer bevreemdend zou worden ervaren... als uh, gebrek aan fatsoen. En zo welkom de Baanse lokale burgemeester haar nieuwe collega en baas Mark Rowel. Een burgemeester om je tegen te zeggen dus. Omdat hij zo open en toegankelijk is... en samen met de inwoners van zijn dorp wil optrekken. Nou, dat moet als muziek in de oren klinken bij Bert Blazen. Ver weg van Baren, in Alblasserdam, zwaait hij de septen. En ook hij wil die toegankelijke burgervader zijn. Want samenleven doe je tenslotte met z'n allen. Hoe gaat dat in de praktijk? Nou, dat beschrijft hij in zijn boekje Burgemeester van Beroep... Goedemorgen, meneer Blazen. Goedemorgen. Zeggen de inwoners van Amblasserdam ook al, je en jij? <laughs> soms wel. Soms dat gebeurt er echt? Nou ja, ik, ik las laatst in de krant, u, u stelt, uh, op uh, uh, mijn voor- en achternaam beginnen al bij met een B, hè, Bert Blazen. En er stond laatst burgemeester Bert in de krant in van burgemeester Blazen. En dan moest ik kijken waarom lachen. Niet BB. <laughs> nou b -b -b b -b de, nog, ja, BBB soms ook nog. totale andere connotaties bij Maar U bent nu twee jaar burgemeester. <laughs> uh, was dat van jongens af aan uw droombaan? Nee, ik denk dat ik als, als, als jongetje had gezegd dat ik voetballer wilde worden. Ik speelde bij uh, FC Eindhoven, in de, wat nu in de eerste divisie speelt. Mm -hmm. Maar ik geloof dat ik daar net niet goed genoeg voor was. U bent naar de tweede gekomen, toch? Of niet? Tot in de tweede, ja. tweede. Maar we zeggen nu wel eens, als je niet goed genoeg kan voetballen... kun je altijd nog burgemeester worden. En, maar u had geen, geen, geen flauw benul van het feit dat u ooit wel een keer... burgemeester zou willen worden? Mm, nee, ik, ik, ik leef niet zo ver vooruit dat ik uh, als jongen dat al voorzag. Nee. En zegt u liever burgemeester of bur burgervader trouwens? Nou ja, burgervader is eigenlijk een beetje één aspect hè, van het burgemeester zijn. Waar ik vooral in dit boek uh, meer op inga. Maar als burgemeester ben je eigenlijk ook wel wat meer dan een burgervader, Want je moet ook de openbare orde bewaken. En je bent daarmee de baas. Het gezag over de politie. En bij rampen heb je ook nogal wat bevoegdheden. Dus in die zin ben je eigenlijk toch wel burgemeester. Maar het burgervaderschap is daar wel een... Een heel Belangrijk stuk in. En daar gaat u ook uh, op in, in dit boek, boekje eigenlijk. Uh, burgemeester van beroep, uh, zou eigenlijk dan burger, burgervader van beroep moeten zijn natuurlijk. Uh, de term burgervader suggereert inderdaad meer betrokkenheid, van uw kant in ieder geval. Is dat ook zo? Nou ja, ik denk wel, dat, dat, om, om daarop in te gaan, dat dat, dat dat burgervader tussen die mensen staan en, en, het, en het proberen die, die uiterste die we in onze samenleving hebben, om die op te zoeken en soms te confronteren, maar ook te verbinden. Dat dat ook wel je, je, je gezag legitimeert, wat je ook moet hebben bij al die bevoegdheden die je op andere vlakken hebt. Wonen er veel uiterst in Ablaslam? Ja, dat is, de, is net Nederland. We hebben 71 nationaliteiten. We hebben uh, volgens de Slager, die, uh, een reformatorische Slager, die heeft ergens gezegd: we hebben rooien, we hebben Turken en we hebben conventionelen. En dat is ook zo. We hebben, veel, uh, uh, we hebben een grote Turkse gemeenschap. We hebben veel mensen die SGP stemmen. We hebben een grote seculiere groep. Heel verschillend. Leefstijlen die kunnen botsen, zeg ik ergens. Uh, maar behalve dat ze kunnen botsen, kunnen ze ook samenleven. En de burgemeester is dan toch ook, ook de smeerolie daartussen. En met, met al die mensen gaat u op uh, gezette tijd een kopje thee drinken? Ja, ik zeg ook dat een kopje thee is niet genoeg is. Want je moet wel meer doen dan kopjes uh, thee drinken. Je moet ook heel actief uh, kunnen zijn en daar waar spanningen oplopen... toch ook uh, op dat moment even de juiste woorden spreken of acties doen. Dus je moet soms scherp zijn of soms hard en soms zacht... Dat hangt een beetje van de situatie af. Dus soms is het kopje thee toch al wat uh, straffer dan, uh, dan je zou verwachten, misschien. Een van de dingen in uw boek is dat u beschrijft hoe een, een club. in één keer van, van uit het clubhuis, uh, wat wordt verhuurd aan een Turkse uh, vereniging. Uh, moet gaan naar een nieuw cultureel centrum. En ja. die, die club is het totaal niet mee eens. Nee, die zien dat, uh, zagen dat niet zitten. En dan, dat... dan komt u daar binnen als burgemeester en dan wordt hij fel onder vuur genomen. Zo is dat. Ja, Ik probeer het zo, zo, uh, zo te beschrijven zo, uh, ja, zoals het was. Dus dan zeggen die mensen ook tegen je van... ja, burgemeester, het is de omgedraaide wereld. Straks is de hele wereld van, van de Turken. Even, nou is dat natuurlijk een beetje straf gezegd... maar dat is wel de emotie die op dat moment leeft. En eh, ik vind ook dat, dat je als burgemeester dat op moet zoeken. En dan merk je ook dat gaandeweg zo'n gesprek... dat je zegt, ja, ik geloof dat ik er zelf toch net even anders tegenaan kijk. Mag ik dat ook vertellen? Dat je dan in dat gesprek komt. En dat verhaal eindigt overigens dat de voorzitter van de Turkse vereniging... en van die WHO-groep, want daar ging het om dat hij elkaar de hand schudde en dat hij voorzitter van de Turks Vereniging zegt... voortaan, wat, wat mij betreft, mag u hier de kerst vieren. En dan zegt hij gratis. En dan denk ik, nou, dan heeft, is het toch aardig, weet hij, hoe die in Nederlander paaien moet. Ja, met gratis namelijk. Ja, ja er komen ook steeds op 4 mei, wordt er dan een, een school ja. gevraagd... om die 4 mei herdenking uh, luister bij te zetten. En dan is er een directeur van een tamelijk... Wat is het? gereformeerde ja, school, ja, een, geloof ik? Een, een orthodox christelijke school. Ja, ja die ongelooflijk tekeer gaat in zijn toespraak. En dan moet u als burgemeester daarna speechen. En Zo is dan dat. Ja, dat de, verhaal hij hij vindt overigens niet dat hij ongelooflijk tekeer gaat. Hij, hij zegt daar dat, dat hij uh, niet vindt dat er in Nederland vrijheid is... omdat er 30.000 kinderen per jaar uh, geaborteerd worden. Of uh, niet kinderen, maar uh, kinderen in wording, zullen we zeggen. En, en hij zegt ook dat het humanisme... Uh, hij citeert dan een Joodse theoloog... dat het humanisme de grootste bedreiging is van de wereldvrede. En dat was in de, gemeente, in, de, in de zaal van de gemeenteraad. En dan probeer ik uit te leggen dat dat nou precies dé plek is... waar mensen van mening mogen verschillen en voor hun mening uit mogen komen. Dus ook die directeur. Maar ik vertel dan ook dat er ook mensen zijn... die over het humanisme heel andere dingen denken. Ik noemde het voorbeeld van mijn tante... die ja, echt in het humanisme haar hart gevonden heeft... en juist dacht dat ze de wereldvrede diende. Ja, en dan die, die meningen zet ik dan naast elkaar... omdat ik hoop dat dan die kinderen zien dat... Meningen naast elkaar kunnen bestaan, en dat je daar weer uit moet zien te komen. Met elkaar. En dan komt zo'n directeur naar, afloop naar je toe en wat zegt hij dan? <laughs> dan zegt hij: Goed, zo, burgemeester, uh, ik, ik hou ervan om de dingen scherp te zeggen. Moet er juist niet wat zakelijker zijn en boven de mensen staan om goed zicht te houden op iedereen? Nou, ik denk dat je juist weer het vermogen moet hebben om, om dat bij elkaar te brengen. En uh, uh, dus ja, je moet soms beslissingen nemen. Ik zei al, je hebt bevoegdheden bijvoorbeeld om een gebiedsverbod af te kondigen, of de meest vergaande bevoegdheid van een burgemeester is zelfs om iemand uit zijn huis te kunnen verwijderen. Dat als komt een paar keer terug, ja. daar twijfelt u ongelooflijk over. Nou, ik vind, ik vind dat vergaande bevoegdheden... dat je iemand uit zijn huis mag halen. Je eigen huis is toch je tweede huid. Dus dat moet je heel, heel, heel gewetensvol en met verantwoordelijkheid proberen te doen. En mijn idee is dat juist als je dicht bij mensen staat... en je, je leeft mee met hun wereld... maar je laat ook zien dat je zelf uh, uh, van vlees en bloed bent... dat je dan juist het gezag hebt om op andere momenten... dat soort beslissingen te nemen. In uw boek beschrijft u ook heel persoonlijke zaken, zoals de dood van uw dochtertje en dat is de zelfmoord van uw vader. Dat heeft u eerder over geschreven? Ja, dat is waar. Ja. Is dat niet een beetje te veel betrokkenheid waardoor je juist kwetsbaar wordt? Nou, ja, gisteren nog uh, vertelde iemand me dat, dat, dat kwetsbaarheid ook een kracht kan zijn. En dat geloof ik eigenlijk ook wel. Dat uh, soms komen er in gesprekken dingen naar voren waarbij mensen hun lief en hun leed delen met de burgemeester. En dan vind ik het niet erg om ook dat deel van mezelf te laten zien wat ook dingen meegemaakt heeft. Niet om, niet om daar nog eens een extra nadruk op te leggen... maar wel omdat mensen dan ook merken van... Hey, de burgemeester is een mens en daar kunnen we ook de dingen aan het vertellen... die mij na aan het hart liggen. En dat vind ik belangrijk, dat het verhaal van mensen... van de hele gemeenschap, dat dat verteld kan worden. U heeft uw vader eigenlijk nooit gekend. U was anderhalf toen hij zelfmoord pleegde. En ja, nu was... wilt u een vaderfiguur zijn in die gemeenschap. <laughs> Zou ik daarmee het cirkeltje rond hebben gemaakt... Uh... Uh, nee, maar, maar mijn moeder die was voor mij vader en moeder tegelijk. Ik heb ook niet het gevoel dat ik mijn vader gemist heb. Maar wie weet heeft u hier een verborgen drijfveer van mij uh, ontdekt. Ja, u beschrijft in uw boek ook een situatie waarin u in Albassadam fietsen de jonge lui en de jongelui een hand opsteken en u zwaaien. En toen ik dat las, toen dacht ik: Dit is de praktijk anno 1950. Toen had men nog respect voor een burgemeester. Nou, ik, ik, ik ontvang alle kinderen van groep 8 bij mij uh, in het gemeentehuis... en dan vertel ik over het burgemeenschap, stellen ze vragen... en dan zeg ik ook altijd, als je hem op straat ziet... je mag gerust hallo burgemeester roepen. En dat doen ze dan ook. En dat geeft toch ook... Kijk, de kinderen vertellen daarover ook weer aan hun ouders aan tafel. En dat betekent volgens mij dat die toegankelijkheid... en die verbinding die je kan leggen... ja, dat die daardoor uh, ja, ook zo'n gemeenschap wat kracht geeft. En dat is toch wat we proberen te doen. Dat in al die diversiteit, want Alblasserdam is net Nederland... in al die diversiteit... Uh, toch weer verbindingen leggen en vooruitgang boeken. Zou u op zo'n manier ook een burgemeester kunnen zijn van een grote stad? Dat denk ik wel. Ik denk ook dat je burgemeester van grote steden dat ook ziet doen. Uh, natuurlijk kun je niet al je tijd besteden aan het burgervader zijn. Je moet ook besturen. Je moet ook, uh, uh, wat, ik, wat ik net zei, met de politie uh, op stap en, en zo aansturen. Maar die elementen houden elkaar wel in evenwicht. En ik zag laatst Eberhard van der Laan in de tent met de Occupy-mensen uh, praten over wat hun bezighoudt. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is. Dat je laat zien dat je gedachten wil delen en verhalen wil leren kennen. Wat gaat u vanmiddag doen? Oh, Ik heb vanmiddag allerlei zakelijke afspraken. Uh, dus dat wordt niet zo'n spannende middag. Nee? Nee. En met de ketting om of zonder? Van, vanmiddag is het zonder. Uh, maar als ik bijvoorbeeld een 50-jarig huwelijk uh, bezoek... of binnenkort zelfs een 75-jarig, dan gaat de ketting om. En vooral kinderen, die zijn daar erg door geboeid. Uh, dus ja, dat, dat gebruik ik wel eens, die keten. U zei ketting, ze zeggen... Keten. Sorry, hoor. <laughs> en niet te veel gebakken eten, hè, Dan. <laughs> maar daarom fietsen u natuurlijk. Zo is het, dat is precies de combinatie. Bert ja. Blazen, burgemeester van Amsterdam en schrijver van het boek Burgemeester van Beroep. Hartelijk dank. Graag gedaan. Tot 12 uur nog. Marianne Thieme voert online actie... tegen de nieuwe natuurwet van staatssecretaris Bleken. Maar wat doet ze nog meer online? Dat in de tijdgeest. En debat. Moet de waterschappenbelasting omhoog... of moeten de waterschappen zelf kosten besparen? Na het nieuws met Jan van de Putte. Radio 1. Het NOS-journaal. Nederland komt in een recessie, maar volgens het CPB hoeven er pas na de verwachtingen van maart beslissingen te worden genomen over extra ingrepen. Volgens minister Verhagen gaan we allemaal iets merken van de verslechterende economie. De noodzaak om de economie te hervormen en te versterken is groot, volgens Verhagen. En de leider van gedoogpartner PVV, Wilders, wil dat het kabinet afblijft van de hypotheekrenteaftrek. Mensen die zijn veroordeeld tot levenslang... hebben niet automatisch recht op onbegeleid verlof. Dat is de uitspraak van het gerechtshof in Den Haag... in een kort geding tegen de staat. Die zaak was aangespannen door de man die werd veroordeeld... voor de dodelijke schietpartij in café Het Koetsiertje in Delft. Het verschil in gezondheid tussen lager en hoger opgeleiden wordt groter. staat in een rapport van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Daarin staat dat de vooruitzichten op een gezond leven voor laag opgeleiden verslechteren, terwijl die voor hoger opgeleiden stijgen. En de Russische premier, Poetin, gaat donderdag op tv in gesprek met burgers over het verloop van de parlementsverkiezingen. Veel Russen zeggen dat er op grote schaal is gefraudeerd. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Met Felix Murders. Cursief. Dora Blek en noorstra vraagt zo'n twee keer per week om dit programma mijn aandacht. En dan zegt ze, Felix, heb je even voor mij? Ik ja. heb wat opmerkelijke berichten namelijk. Nou ben ik toch, vind ik toch eigenlijk jammer dat ik Frans Bouwer niet heb meegenomen als je zo begint mm -hmm. met heb je even voor mij. Want daar gaat het inderdaad over. Het allereerste uh, wat ik vond vanochtend op de website van uh, Het Laatste Nieuws is Frans Bouwer. En uh, de opwinding die hij veroorzaakt met wat concerten in het Dolfinarium in Harderwijk. Het is ja. ook niet zomaar een show, want het gaat om een spetterend optreden. En dan gaat hij ook nog eens dingen doen met dolfijnen. Ja. Beetje vaag, dingen met dolfijnen, geen idee, maar hij gaat iets doen. En de dierenrechtenorganisaties zijn niet enthousiast. Want zij betwijfelen of zo'n optreden van Frans Bouwer wel goed is voor de beesten. En of zij daar wel tegen kunnen. En ze zeggen zelfs, ze moeten straks extra kalmeermiddelen ja, toegediend krijgen... om het een beetje rustig te houden. Heb jij dat ook? Dat je kalmeermiddelen moet hebben als je Frans Bauer hoort? Ik ga daar niet op in. Maar Of uh, ja, je zet het gewoon niet op, dat kan natuurlijk ook. Dan heb je niks meer nodig. Uh, ik heb wel even gebeld met het uh, Dolfinarium. En daar is men uh, een beetje verbaasd over de opwinning. Want ze zeggen, we doen dit eigenlijk al heel lang en heel vaak. Dat er gewoon zangers komen die, uh, die een beetje bij het bassin gaan, uh, gaan staan zingen. Afgelopen weken waren er zelfs uh, kerstkoren. Die brachten allerlei kerstliederen ten gehore. En uh, eigenlijk niks aan de hand. De beestjes kunnen dat uh, allemaal prima aan. En ook Frans Bouwer is uh, niet erg onder de indruk van de kritiek. Want hij heeft de afgelopen weken al. Veelvuldig geoefend met de dolfijnen. En volgens hem, ja, luister, hij zegt: De dieren hebben me volledig geaccepteerd. Want ze houden hun flippers niet voor hun oren. Als ik begin te zingen. De enige angst die er dan nog bestaat, is dat de dolfijnen straks de Polonaise gaan zwemmen. In ja, ieder geval is morgen de dans ontsnappen. Ja, dat wel, sowieso. Uh, van de dolfijnen naar de eentjes zitten ook graag in het water. En uh, zeker de eentjes in uh, de Amerikaanse plaats Lynn in Massachusetts. En daar is een 80-jarige mevrouw, mevrouw Claire Butcher. En die voedt die eentjes al. 45 jaar en dat doet ze dan in de plaatselijke vijver. Maar de gemeente zegt het is nu genoeg. Ja, het is een gevaar voor de volksgezondheid, zegt de aanklager van de gemeente. En nu hoor ik je een beetje denken, dat is toch wel wat overdreven. Maar mevrouw Butcher die maakt het echt heel bont, want die gaat met winkelwagens vol, echt tot over de rand zo'n beetje, met brood en hondenvoer naar die vijver toe en begint dan die beesten te voeren. Ja, er komen natuurlijk al die eendjes uit de wijde omgeving op af. En die gaan poepen in het gras, maar ook op de stoep. Het piles en piles van birdpoep. Ja, hopen stront en dat wordt natuurlijk een vies soortje. En daarom heeft de gemeente nu tegen Claire Butcher gezegd: Je moet ermee stoppen, we klagen je aan. Je moet zelfs bij de rechter komen, voor de rechter verschijnen. Is ook inmiddels gebeurd, maar Butcher, ook wel de beurtlady genoemd, geeft niet op. Zij zegt: De gemeente heeft helemaal niets te zeggen over mij of over die eentjes, want we zijn van God en van niemand anders. De dieren in do not belong niet aan de of Lynn. They belong to God. Ja, mevrouw Boetje gaat dus gewoon door ja. met het voeren van de eentjes. Tot slot, heb je ooit eens een paar maten groter gewild, Felix? Gewoon, omdat het kan. Hoe bedoel je, een paar maatjes paar erbij? Groter? Nou ja, een paar maatjes erbij. Ik, ik bijvoorbeeld zou het best willen, als ik over mezelf even mag, mag spreken. En dat kan natuurlijk met bijvoorbeeld de push-BH. Wij vrouwen, denk ik, kennen hem allemaal. Ik heb geen idee waar dit naartoe nou ja, gaat. De HEMA, de HEMA komt nu met een exemplaar. De mega-push-BH, zo heet hij echt waar. Het is een exemplaar dat je borsten tot wel twee maten groter kan opduwen. Hm. En om iedereen er ook echt van te overtuigen... want het kan natuurlijk ook gewoon een stunt zijn... heeft de HEMA een heel bijzondere campagne bedacht. De BH wordt namelijk aangeprezen door een man... Ja, echt. Model André staart de Nederlanders vanaf grote posters in bushokjes aan. En als je niet beter weet, denk je echt dat het een vrouw is. Je moet maar eens kijken in de Telegraaf, ja. want die schrijft erover. En uh, ja, heeft dus vrij... Nou ja, André heeft hele mooie borsten. En volgens de HEMA is het ook ideaal. Want als je de BH draagt, krijg je er zonder moeite een paar maten bij. En wie kan dat nu beter bewijzen dan een man? Zo gezegd, zo gedaan. En de Telegraaf noemt het model inmiddels de Hemafrodiet, <lacht> Uiteraard afgeleid van Hermafrodiet. Ofwel iemand met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachten. De Deborah Brekkenoest gaat op zoek naar een winkel. Tijdgeest met Simone Wijmans. In Tijdgeest blogt Simone over de digitale wereld. Straks de webwereld van fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Marianne Thieme. Eerst Google in het beklaagde bankje. Een fragment van een YouTube-filmpje met de opgewekte titel Kut Aap. Gemaakt door de extreemrechtse gabberformatie De Kale Vandalen. De videoclip over hun afkeer van moslims... Op rotte stijtje kankerapen. ...staat nu zo'n anderhalf jaar op YouTube. Zelfs na herhaalde verzoeken door het meldpunt Discriminatie Internet... ...wordt je door YouTube niet verwijderd. En dat geldt voor meer discriminerende video's. Meldpunt Discriminatie Internet deed daarom bij het Openbaar Ministerie aangifte van 25 verschillende discriminerende uitingen op YouTube en Blogger.com, beide eigendom van Google. Dat vertelt Daniel Veenboer van het Meldpunt. Het gaat niet alleen over filmpjes. Uh, inderdaad, in, in, in, in zaken YouTube hebben we ook een aantal video's die strafbare uitingen naar onze mening bevatten. Uh, maar het gaat vooral over textuele uitlatingen, zoals reacties op YouTube en uh, enige blogs op, weblogs op Blogger. Uh, en dan hebben wij een, uh, een soort van compilatie uiteindelijk gemaakt... dat het niet over één bepaalde bevolkingsgroep gaat... maar het gaat over allerlei andere allerlei bevolkingsgroepen. Dus het gaat en over moslims en we hebben uit, uitladingen over, over joden... en uh, tegen mensen met een zwarte huidskleur. Uh, van alles en nog wat. Voorheen werden discriminerende blogs en YouTube-clips... na een melding snel verwijderd door Google. Maar dat is sinds een paar maanden veranderd volgens Veenboer. En volgens hem lokken de video's en blogs weer discriminerende reacties uit. Het voorbeeld dat wij hebben genomen uit ons persbericht, uh, hebben we een voorbeeld genomen van een video die uh, inmiddels anderhalf jaar uh, op het internet staat. Uh, een video van een extreemrechtse uh, soort hardcore uh, formatie. De kale van met het nummer uh, cut-up. En waaronder ook zelf een reacties staan als uh, in plaats van Joden vergassen, uh, moslims vergassen en ophangen. En dat soort teksten. En er staan ook natuurlijk Hakenkruizen staan er ook onder. En de uh, White Power en dat soort uh, uitingen zijn ook bij die, dat soort video's uh, niet van de lucht. Dus het is duidelijk dat het inderdaad wel wordt, uh, wordt uh, op, op, uh, of uitgelokt door dit soort video's. We hebben Google uiteraard om een reactie gevraagd. Ze wilden nog geen inhoudelijk commentaar geven op de aangifte. En ook Daniel Veenboer heeft nog niets gehoord van het bedrijf. Uh, dus ik ben benieuwd of, of wij nog uh, worden benaderd door Google. Want uh, mocht zij natuurlijk nu met een, uh, met een oplossing komen of met een, uh, met een ander alternatief... zodat wij deze, deze zaken buiten, buiten de recht, uh, rechtszaak kunnen omwerken... Kunnen om, uh, dan uh, zou dat natuurlijk erg mooi zijn. Want wij willen eigenlijk in de eerste plaats dat dit soort uitingen offline worden gehaald. En uh, in het vervolg dat minder, minder snel hier op de site kunnen komen. En mochten erop staan, snel weer afgaan. In plaats van dat wij inderdaad elk jaar een, een rechtszaak moeten aanspannen. Tijdgeest. De webwereld van. Marianne Thieme. 15.960 volgers zag ik net nog. En uh, ik zit denk ik zeker wel zo'n vier, vijf uur uh, online. Misschien nog wel langer. En twittert u nou voornamelijk over uh, politiek... en politieke boodschappen van de Partij voor de Dieren? Ik twitter over uh, eigenlijk alles wat er in de wereld gebeurt. Niet alleen op het gebied van dieren, natuur en milieu. Maar ook uh, de Europese crisis natuurlijk. Ik vind het ontzettend leuk om uh, spotprenten door te twitteren... van Joep uh, Bertrams of Le Munich of uh, Collignon... En uh, dat maakt het ook allemaal een beetje luchtig. Omdat uh, ja, de wereld staat natuurlijk in brand. En uh, dan heb je ook soms wat humor nodig. En welke mensen volgt u zelf op Twitter? Welke mensen vindt u aanbevelenswaardig? Ik volg uh, veel collega's in de Tweede Kamer op Twitter. Maar ik volg ook uh, een columniste zoals bijvoorbeeld uh, Sheila Sitalsing. Die voor de Volkskrant ook schrijft. Zij schrijft uh, met columns. En uh, altijd erg interessant om die uh, te lezen. Ik kijk... Alle websites van de, van, van de landelijke kranten. Nu.nl staat ook bij mij continu aan. Uh, ik kijk natuurlijk ook op de uh, echte vaksites... Uh, zoals uh, de AgriHuis Dagblad of uh, Dierennieuws.nl. Uh, dus dat is heel uh, veelzijdig. En jullie zijn zelf net een uh, grote online actie gestart... in strijd tegen de uh, ja, nieuwe natuurwet van uh, Henk Bleker. Hoe verloopt dat en wat is dat voor actie? Wij zijn een protestactie begonnen. Dat heet het Groeiend Verzet tegen de Nieuwe Natuurwet. En uh, dat betekent dat mensen een boom kunnen kopen voor vijf euro... Uh, via onze site partijvoordedieren.nl. En uh, we gaan dan uh, ergens in Nederland aanstaande zaterdag al... de bomen planten met de mensen die uh, de bomen hebben gekocht... of met gewoon vrijwilligers. En we begonnen uh, afgelopen donderdag uh, met ook een oproep in de metro... En uh, het is, uh, de teller staat nu op bijna 16.000. En nu had de website Geen Stijl afgelopen week een artikel waarin zij schreven... ja, die oproep in de metro die heeft uh, de Partij voor de Dieren 200.000 euro gekost. Belachelijk. Daar is ook heel veel over getwitterd. Voelt u dan de behoefte om een reactie te twitteren op al die kritiek? Uh, ik heb altijd al de behoefte om ook meteen daar uh, een, een correctie op, uh, op te plegen. En dat wordt dan niet alleen door mij gedaan, maar ook wel bijvoorbeeld door de partijvereniging. Het is een, een enkele tienduizend euro's en dat is door een gullegever uh, is dat mogelijk gemaakt. Bent u een uh, YouTube-kijker? Ik kijk vaak op YouTube. Ja. Ik vind het uh, heel erg leuk om allerlei leuke filmpjes te bekijken. Dat kunnen gewoon animatiefilmpjes zijn. Maar ook echt informatief over de klimaatverandering. Of, uh... oh ja, Dat was een heel interessant YouTube-filmpje... waarin een hele, op een hele eenvoudige manier werd aangegeven... wat het nou betekent als wij meer bevoegdheden aan Brussel... Uh, overdragen. Nou, Zo'n YouTube-filmpje kan mij ook inspireren voor het debat wat ik dan daarna heb. Luistert u ook naar muziek via internet? Ja, ik luistert vrij, luister vrij vaak naar uh, muziek via internet. Ik koop het ofwel via iTunes of ik kijk ook op YouTube naar oude filmpjes, uh, videoclips van bijvoorbeeld ABBA of de uh, uh, Beatles, maar ook wel van bijvoorbeeld Jacques Brel, want dat is een uh, geweldige Franse uh, uh, Belgische chansonnier. Uh, de oudjes, dat is dan uh, over, over de ouderen. Uh, de oudjes die eigenlijk uh, zwijgend in hun stoel zitten. Maar dat kan hij op zo'n mooie manier ook uh, uh, uh, yeah, met, met emotie in zijn gezicht uh, vertolken, dat liedje. Dat, uh, dat uh, ontroert mij. tiennent EN main. Ils ont peur de se perdre, et se perdre pourtant. Et l'autre reste là, le meilleur ou le pire le doux. Jacques Brel met Les Vieux, een nummer waarin, waar Marianne Thieme graag naar luistert via YouTube. Alle besproken links vindt u op de site onder het kopje tijdgeest. Bent u in de steek gelaten? Nee, u moet het zelf doen, u kunt het zelf doen. Bent u vastgelopen in de bureaucratie?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 Dit informatienummer kost 10 cent per minuut. Daarnaast worden er kosten gerekend voor het gebruik van uw mobiele telefoon. Roep dan de hulp in van Superman. Superman neemt het morgen op. Mail. mail naar superman Sorry. Superman neemt het morgen op voor een slechtziende 81-jarige vrouw. Die dacht dat ze goedkoop belde via Tele2 totdat ze torenhoge rekeningen in de bus kreeg van KPN. In het Joop-debat gaan we discussiëren zometeen. Francisco van Jolen is de halve aangeschoven. Eerst even voordat we gaan praten, Francisco, met de twee gasten die we hebben. Wat gebeurt er op de website? Nou, we hebben nog wel wat dingetjes van Wikileaks. Dat wil zeggen, er is een interessante... Ik las vandaag nog wel een beetje iets interessants. Assange, die ligt natuurlijk nog steeds onder vuur... dat hij uitgeleverd kan worden aan uh, Zweden. Ondertussen begint deze week het uh, proces tegen uh, Bradley Manning... de soldaat die ervan verdacht wordt dat hij die Wikileaks rij mag op. Uh, aan uh, Assange heeft gegeven. En nu is er een, uh, een senator van de Groenen in Australië... die is naar Zweden gegaan, die is naar Groot-Brittannië gegaan... die is het allemaal eens gaan uitzoeken. En die komt misschien wel wat, met wat bijzonders. Die zegt van nou, op het moment dat Assange in Zweden in de cel belandt... kunnen we als Australië zeggen dat hij naar... Australië moet worden overgebracht om zijn straf uit te zetten. En dan is die safe en dan kan die niet uitgeleverd worden aan de Verenigde Staten. Gaat dus, dat ook gebeuren? Nou, dat is nou de grote vraag. Want dat doet Australië wel met bijvoorbeeld mensen die met marihuana gepakt worden. Ja. Doen ze dat nou ook met Assange? Dat wordt interessant. Tijd voor het Job debat. Waar gaan we het over hebben, Francisco? Nou, je raadt het nooit. We gaan het hebben over de waterschapsbelasting. Want huiseigenaren gaan volgend jaar allemaal weer meer betalen... voor de afvoer van het vieze water en de toevoer van schoon water. Maar volgens de Vereniging Eigen Huis hoeft dat water helemaal niet zo duur te zijn. Dus betalen we te veel voor ons waterkortom en kan deze belasting ook omlaag. Ik ga daarover praten met Nico Stolwijk van de Vereniging Eigen Huis. Goedemorgen, meneer Stolwijk. Goedemorgen. Woningbezitters betalen jaarlijks gemiddeld 300 euro per huishouden aan waterschapslasten. En dat kan goedkoper, heeft u becijferd. Hoe dan? Ja, dat, dat komt omdat het waterbeheer in Nederland erg versnipperd is. En we hebben 418 gemeenten, die gaan dan over de riolering. Ja. We hebben 25 waterschappen, die gaan over de dijken en over het uh, oppervlaktewater. En we hebben nog 10 drinkwaterbedrijven, en die gaan dan over de drinkwatervoorziening. Nou, en die versnipperdheid, dat, dat, dat is, werkt inefficiënties uh, in de hand... En uh, uit een feitenonderzoek, doelmatig beheer, waterketen, blijkt dat er zo'n 550 miljoen euro eigenlijk te veel betaald wordt aan schoon water, als je dat veel efficiënter zou organiseren. En dat is zo'n 75 euro per huishouden. Dus die samenwerking moet verbeterd worden? Ja, die moet worden afgedwongen. En wie moet opgedreven. daar in het voortouw nemen dan? Nou, wij denken dat er een afvalwaterwet zou moeten komen... dus dat die moet worden afgedwongen, die samenwerking... waarbij dan die zuivering en die riolering samengevoegd worden... in zelfstandige afvalwaterbedrijven. Ik schrijf het even op. Zuivering en riolering samenvoegen. De gast is ook Michel Holtakkers. Hij is van het CDA. Goedemorgen, meneer Holtakkers. Goedemorgen, meneer Meneer. Staatssecretaris Joop Atzma moet samenwerking afdwingen... om de waterschapslasten te verlagen. Gaat hij dat doen, denkt u? Wat belangrijk is, is denk ik om te zeggen dat op dit moment al een heel omvangrijk programma loopt. En ik ben het met de heer Stolwijk eens. Dat er efficiëntie geboekt kan worden als de rioleringssystemen van de gemeente beter afgestemd worden op de waterzuivering van de waterschappen. En vice versa. Dus het is op zich een hele goede suggestie waar ik achter sta. Wat overigens uh, niet mijn voorkeur heeft, is dat je nu het stelsel verandert, weer een nieuwe wet maakt om die samenwerking af te dwingen op nou, dit dat moment wel meestal. Nou, wat belangrijk is, is dat partijen elkaar nu ook al vinden. Gemeenten en, eh, gemeenten en waterschappen, die werken nu al samen. Ik kan daar, als u wilt, zo'n hele spectaculaire voorbeelden van geven. En dat leidt al tot efficiëntie. En die efficiëntie, die wordt in 2020 is die bepaald op 750 miljoen euro. En dat is veel geld. Ja, nou, dat betekent nog meer voor de burger. Dat betekent 100 euro zo ongeveer per uh, Meneer Stolwijk, het komt toch wel aan hoor. Het komt wel goed. Ja, nou ja, dat, is, dat, dat zou heel mooi zijn uh, als dat op die manier gaat gebeuren. We, we zien dat er inderdaad afspraken worden gemaakt. Maar het is even de vraag of dat ook echt tot stand gaat komen. En daar hebben wij zelf wat, wat minder vertrouwen in. Vandaar dat we graag willen dat ook echt afgedwongen wordt. Je ziet Waarom in heeft de u daar zo weinig vertrouwen in dan? Nou, we zien ook in de afspraken dan. Uh, die zijn eigenlijk. Uh, ja, boten zag, wil ik niet zeggen, want er is wel een einddoel bepaald. Maar er is niet waar wij op aangedrongen hebben een afspraak gemaakt van nou, hoeveel is er nou bespaard in 2015, in 2018. Laten we een pad uitzetten en dat ook dan uh, dwingend maken dat waterschappen daaraan voldoen. En nu gaan we al een termijn in. We zitten nog in 2011 en in 2020. Dan zouden wij zover moeten zijn dat alle besparingen opgeteld naar de 750 miljoen gaan leiden. Nou, de ervaring leert dat dat vaak toch op een ander bedrag uit gaat komen. Meneer Holtakkers, die ervaring heeft u ook, hè? denk ik, als politicus. Nou, die ervaring heb ik, heb ik zeker niet. Als je werkt met echt afdwingen van situaties... daar heb ik minder goede ervaringen mee. Maar ik ben het wel, weer rond met de heer Stolwijk eens... dat die bezuiniging moet wel gerealiseerd worden. En daar heb ik ook vertrouwen in. Waarom? Omdat tegelijkertijd bij die afspraak ook vastgelegd is dat de voortgang van die bezuinigingen gemonitord wordt. Dus dat wordt bijgehouden wat er bezuinigd wordt. En ik vertrouw op de kwaliteit van ons openbaar bestuur... om daar goede samenwerking in te maken. En als dat, wat ik niet denk, fout zou gaan... zijn er altijd weer andere maatregelen. Maar goed, het wordt gemonitord, maar er wordt niet uh, gekeken... wat die in 2015 zou moeten zijn, die bezuiniging... en wat die in 2018 zou moeten zijn. Jawel, die zijn wel vastgelegd. Toch wel? Jazeker. Uh, 181 miljoen is wel in vastgelegd. de laatste twee jaar. Nou, er zijn iets van richtbedragen, maar is volgens mij, zo voor mij bekend, is dat niet keihard. En wat u zegt is natuurlijk ook heel belangrijk. Er zit niet een bepaalde sanctie op. Hè. Wij hebben vanuit Vereniging Eigen Huis hebben wij vaker uh, dergelijke afspraken gezien... Hè, die dan uh, worden gemaakt tussen overheden. En dan is er een soort ontsnappingsclausule van... nou, als, het, als we het niet halen, dan gaan we met elkaar rond de tafel... en dan gaan we kijken wat we doen. Maar als ik even, even mag... Zo is het ook met de onroerende zaakbelasting. Was er een bepaalde macronorm, hè? dus het totaalbedrag wat de gemeente mocht heffen, en als dat dan zou worden overschreden. Nou, dat mocht dan eigenlijk niet, maar dan zouden we gaan kijken wat we dan gingen doen. Nou, er is een keer een overschrijding geweest, een paar jaar geleden. En de uitkomst van het overleg was nou, laat maar gewoon zitten. Nou, meneer Stolwijk klopt er helemaal niks van, uh, meneer Holtakkers. Het is namelijk zo dat op het moment dat er, uh, die afspraken niet dwingend vast liggen... en een boeteclausule eraan gekoppeld is, nou, dan, dan werkt het bijna niet. Nou, ik, ik kan een heel mooi voorbeeld geven voor volgend jaar. En daar zullen de leden van de heer Stolwijk blij van worden en ook de mensen in Nederland. De grondwaterbelasting en de leidingwaterbelasting worden afgeschaft. Volgend jaar. En die afschaffing wordt één op één doorgegeven... van de drinkwaterbedrijven aan de burgers. Dus die gaan daar een voordeel per gemiddeld huishouden van hebben... van ongeveer 25 euro. Dat is ook niet echt afgedwongen. Eh, tuurlijk, daar is, heeft de staatssecretaris van gezegd... dat dat de rechtstreekse weg zou zijn. Het is ook niet ingepikt, die bezuiniging, door de overheid zelf. En dat gaat rechtstreeks één op één terug... Nou, de mensen, dat de drinkwatergebruikers in Nederland. Stolwerk, dus dat is ook een heel mooi voorbeeld beter, waar geen nu? drang op zat. Nou, van dit voorbeeld ben ik nog niet overtuigd. De precario waar meneer het over heeft, die was al langer onder discussie... omdat het een hele rare basis had van heffing. Maar dat gaat nu te ver, denk ik. We ja. zijn in ieder geval wel blij hè, uh, dit nu te kunnen constateren. U bent dat, echt een, een ongelovige Thomas, hè, meneer Stolwerk? Nou, wij, wij hebben ook ervaring zeg maar, met dossiers en vaak uh, valt het toch een beetje tegen uh, als het gaat om uh, een bijna vrijwillig afspraken maken zonder dat er echt een uh, goede sanctie op staat. Worden mensen hier een beetje warm van op de site, jo.nl, Francisco? Nou, ze begrijpen er niet zoveel van. Hè. Ze zeggen, ja, waarom uh, moet daar überhaupt een aparte organisatie voor zijn? Waarom doe je dat niet via de Belastingdienst? Het is toch iets in het belang van alle Nederlanders? Daar ben ik het helemaal mee eens. Nou, dan moeten we dat snel veranderen met de Holtakkers. Nee, ik ben het ermee eens dat we het gewoon moeten laten lopen via de lijnen en via de organisaties die we daar nu voor hebben. Nee, dat werd niet gezegd door Francisco van Jolen. Hij zegt ge... gewoon via de Belastingdienst. Ja. Wat zou via de Belastingdienst? Af, afschaffen, moeten... die waterschappen. Worden nou de waterschappen afgeschaft? Nee, ja. zal... nee, de waterschapsbelasting gewoon via oh. de Belastingdienst laten in. Ja, maar nee, Ik ga maar verder. Je, jij gaat verder, oké. Okay. Dat is weer een ander punt. Laten we eerst even kijken naar de doelmatigheid die we kunnen boeken... als gemeente en waterschappen samenwerken. Daar zijn de heer Stolwijk en ik het roerend over eens. Ja. De vraag is alleen, moet je nu al een stok achter de deur benoemen? Nou, de heer Stolwijk vindt van wel, ik vind van niet. Ik vertrouw op die waterschappen en de gemeente... en ik zie daar nu al goede resultaten. Voor. U heeft de discussie goed samengevat tot nu toe, ja? Nou, de volgende stap. Nou, de volgende stap. Uh, hoe gaat, die, uh, uh, hoe gaat die, dat belastingssysteem in de toekomst werken? Want daar was ook wat vraag over. Nou, ik denk op de eerste plaats dat de belastingopbrengsten, dat die heel erg belangrijk zijn. Waarom? Omdat de efficiëntie, dus de doelmatigheid die we boeken in de zogenaamde waterketen, ja. de riolering en, en zuivering Bent samen, u er nog thuis? Ja? Oké, okay, ja, ga door. Dat die, eh, eh, die worden ook gebruikt voor bijvoorbeeld de bescherming van Nederland tegen hoog water. En dat is ook heel belangrijk. Meneer Stolwijk, dat vergeet u. Nou, dat vergeten we natuurlijk niet. Het, ik ben het helemaal eens he, dat het heel belangrijk is. En we zien een verschuiving dat de centrale overheid wat taken afstoot. en dat moeten waterschappen dan gaan overnemen. En dat er uh, dan wordt gezegd: uh, je moet wel die taak gaan doen. maar wij gaan dat niet volledig compenseren. Dus je krijgt niet het geld erbij wat daar verder voor nodig is. Dat is vorig jaar voor het eerst ingezet. Toen is er een spoedwetje geweest van 100 miljoen euro. Uh, ...waarbij dus waterschappen meer aan de dijken moeten gaan doen. Toen hebben wij gevraagd aan de waterschappen... ...gaat dat nou een hoger tarief opleveren? En toen was van 19 van de 25 waterschappen zeiden toen... ...nee, dat vangen wij op middels efficiëntie. Dat, dat is dus best bijzonder dat binnen eigenlijk een jaar tijd... ...binnen eigenlijk een paar maanden tijd moet ik eigenlijk zeggen... ...de waterschappen allerlei mogelijkheden zagen om te bezuinigen. Dat is dus juist ook een aanwijzing dat er nog veel meer kan gebeuren. Meneer Stolwijk, ik heb nog een betere oplossing. Namelijk uh, dat waterbeheer overlaten aan gemeenten en provincies... en afschaffen die waterschappen. Dan scheelt een boel geld. Nou, daar, kijk, daar ben ik het uh, grotendeels mee eens. Franks eigen huis zegt ook... waarom zou er een eigen belastingsysteem moeten zijn bij waterschappen... Te meer daar, uh, uh, het is eigenlijk een, een democratisch gekozen bestuur, wordt er dan altijd gezegd. Maar er is bijna niemand die gaat stemmen. Dus dat, met dat democratische gehalte valt het wel mee. Meneer Holtakkers, dus u nou, bent het er niet mee eens. Nee, nee. want ik vind uh, wat u zegt, die waterschap uh, afschaffen... dat is makkelijk gezegd, dank gedaan. Kijk, op het moment hoogwaterbeveiliging in Nederland is ontzettend belangrijk. Als je dat thema uh, samenvoegt bij bijvoorbeeld een provincie wat gezegd is... dan zie je de situatie dat... Dat, dat waterveiligheid dan moet concurreren met openbaar vervoer... met scholen, met allerlei andere yeah. onderwerpen. En dat leidt tot vermindering van die, van die basisveiligheid van Nederland. Daar zou ik erg op tegen zijn. Mag ik het hierbij laten? Michiel Holtak, als Tweede Kamerlid voor het CDA... en Nico Stolwerk van de vereniging Eigenhuis. Is er nog iets interessants op televisie vanavond? Nou, natuurlijk. Frozen Planet. Daar was iets mee aan de hand, hè, Jurgen? Nee, die ijsberen. Maar die komen nog in Nederland. Het is geloof ik de vijfde aflevering, daar zit het in. Ja, de geboorte van de baby-ijsbeertjes werden gefilmd in oude Hans Dierenpark. En we weten inmiddels waarom. Als je moeder ijsbeer stoort tijdens de bevalling... dan eet ze soms haar jongen op. Maar ze hebben het er al alleen niet bijgezegd in Frozen Planet. Blijft een prachtige serie. Het begint om half negen op Nederland 1. Ook interessant lijkt mij Inside the Human Body. Een wetenschappelijk magazine over het menselijk lichaam. En de eerste aflevering vertelt het ongelofelijke verhaal van het ontstaan van leven. De evolutie van cel naar foetus en van foetus naar geboorte. Met spectaculaire beelden. Waaronder computeranimaties die bijna niet van echte onderscheiden zijn. Maar daar wordt voor gewaarschuwd. Om vijf voor tien op Canvas. En dan heb je natuurlijk nog From Russia with Love. Gewoon met. Sean Connery met veel sneeuw en snelle sneeuwscooters. Maar wel op WDR, op Duitsland Riedus. Met uh, hi James, hallo Bibi, wie het hier? En de weg van die kanonen. Ja. Um, wij hebben het uh, in Stand.nl over uh, de recessie. Dit kabinet is te behoudend om Nederland er economisch weer bovenop te krijgen. Dat is de stelling Ewoud Eergang van de SP praat erover mee. Zometeen dus in lunch op deze zender. Surf naar de gids.fm. Ik ben morgen ja weer. Ja. Hoe word ik wakker in één nacht? Hè?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 Dit is Radio 1.